Kijk, u met het NOS-journaal. Minister Opstelten wil politie in de strijd tegen computercriminaliteit. Hij wil opsporingsdiensten de mogelijkheid geven in computers in te breken. Daar blijkt uit een conceptbrief van opstelten aan de Tweede Kamer. Hij schrijft dat computers steeds belangrijker worden en dat het aantal cybermisdaden toeneemt. De kunsthal in Rotterdam is beroofd. Wat er precies is weggehaald is nog niet bekend. De politie heeft het over enkele schilderijen. Vanwege het 20-jarig bestaan van de kunsthal zijn er twee grote tentoonstellingen. Er is een tentoonstelling met bronze beelden. Verder is er een expositie met avancadistische werken... van een aantal kunstenaars, onder die Picasso. Voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag... begint vandaag het allerlaatste proces... dat tegen de Kroatische Serviër Goran Hacic. Hij was de leider van de Krajina, een republiek... die door Servische Kroaten eenzijdig was uitgeroepen... nadat Kroatië zich in 1991 van Joegoslavië had afgescheiden. Hacic wordt verdacht van moord, marteling en deportatie van Kroaten.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 De Rolling Stones gaan samenwerken met Endemol. Het mediabedrijf gaat samen met de Britse band... de digitale rechter op de nieuwe Stones Tour 50 and Counting exploiteren. Onderdeel van de samenwerking is een rechtstreekse uitzending... van het afsluitende optreden in de Verenigde Staten op 15 december. Stones-fans kunnen het concert tegen betaling live pakken. Het weer bewolkt naar regenachtig met een stevige zuidwestenwind... aan de kust mogelijk stormachtig. Vanmiddag geleidelijk droog en soms wat zon. Het wordt dan een graad of 13... De dagen daarna blijft het wisselvallig, maar met de graad op 17 wel wat zachter. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad van dit moment. Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden voor knoop Muidenberg, 7 kilometer. En op de A8 richting Amsterdam tussen Westzaan en het knooppunt Komplein 8. Eerder vanochtend is er op de A10 bij het Komplein een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer open. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen ook veel vertraging. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Raasdorp langzaam rijden over 10 kilometer. En op de A20 bij Rotterdam staat in de richting van Hoek van Holland... tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Zondag in Kennenmaland. Zondag in Kennenland. Je, Je blijft, blijft op de hoogte. Brush. Ja hoor. Maar <laughs> nou ja, dat is een andere versie die ik had. Hey. ga wij nu meedoen? Ja, vertel waarom, waarom draai ik een Sviotaki? Dat heeft een verhaal. Ik denk dat het met mij te maken heeft. Nou ja, ik had gisteren een gouden bruiloft van een bleek opa en oma. En uh, die hebben een reis gekregen van hun kinderen naar Griekenland. En uh, dat hebben wij aangetoond met een Griekse dans op de Sviotaki. <laughs> Op een, la, ja, op een late avond de, ja, met... Uh, na, hoe, hoeveel mensen hebben jullie die kring gevormd? Maar we vonden niet in de kring, we vonden allemaal in rijtje, drie oh, rijtjes. Oh, okay. oké. Okay. En ik denk dat ze met een stuk of tien waren of zo. Leuk. En ik stond achteraan. Ik heb natuurlijk de mooiste plek achterin, dat ze mij allemaal niet konden zien. En dan ging ik. En dan gingen we naar rechts. En schoppen met links, en dan ging ik naar links. En schoppen we naar rechts. En dan gingen naar we links, naar rechts. Schoppen naar rechts, links. En dan ging we naar links, naar rechts. En dan je knieën. Goed. Dus. Het is wel leuk om te doen. Bijna kwart over twee, de zondagmiddag van Zandvoort. Je luistert naar Zondag in Kellenland op ZFM Zandvoort. Jorden, Ben, Lonkel Sol en Barbie Girl. En daarvoor Roachfort en Cuddly Toy. Ze dus hebben toch ook een Nederlands versie van? Van, uh, van welke? Van Barbie Girl. Oh, is dat niet van... Hoe um, heet die gast nou? Ome Henk? Mm. Nou, schrijf hem even uh, op, dan gaan we het zo meteen even opzoeken. Bamikil, in my whammy world, of is dat niet. Oh ja. I'm ja, ja, ja. ja, maar dat is het origineel. Maar a je hebt ook een Nederlandse a daarvan. Ja, gaan we even opzoeken. Ja. Maar het was leuk, uh, je familiedag. Ja, het was erg gezellig. We hebben de voorbereidingen waren nog lekker alles. Oké. Okay. Nou nee, ja, goed lachen. om te horen. Goed om te horen. Waar was het? In uh, Oosterwijk. Oosterwijk. Ligt eigenlijk bij Tilburg. Oké. Okay. Nice maar geweest, maar ja. Wonen daar ook mensen? Weet ik niet. Hebben ze daar stoplichten? Die hebben ze heel veel. Oh, oké, okay, dus dat is wel... Uh... Maar eigenlijk niet trouwens, ik heb er geen één gezien. Oh. Het was wel een station. Oh, nou ja, dan is het, wel, is het wel redelijk een dorpje. Maar kan hij niet stappen? <laughs> nee, misschien in de dorpskroeg. Dat kan Over stappen gesproken. Ik heb gisteren nog even lekker gestapt in Haarlem. We waren bij een vriend van mij uh, tot half twee s'nachts. Waren we bezig met een muurschildering. Het klinkt echt heel erg stom, maar het is echt te gek geworden. En wat heeft je dan geschilderd? Of getekend? Um, ja... Een, ja, een man uit Afrika, zeg maar, met zo'n zo bord in zijn lip en zo'n ketting op zijn nek. Okay. Een andere vriend van mij heeft God getekend op een wolkje. Oh, dat vind ik wel heel knap. Ik weet niet, niemand weet hoe God eruit ziet. Dus vind nee, ja, misschien was het ook wel Jezus of een, oh. of, een of andere uh, uh, Zeus of zo, weet je Gewoon, held, gewoon zijn held of zo. Ja. ja, precies. En toen zijn we de stad heen gegaan, was, uh, was heel erg leuk. Dus uh, dat uh, was gezellig. Nou, mooi zo. Hé, hey, wat is jouw nieuws van uh, afgelopen week? Ja, mijn nieuws heeft een beetje te maken met mijn werk ook. Um, ik weet niet of mensen wel bij camping de Laken zijn geweest. Daar hangen uh, wc-potten ja. in de vorm van een vrouw in hun mond. Is dat zo, ja? Ja, Safe weg is dat. Ja. En nou is er een uh, Australisch restaurant. Dat vindt zichzelf een hippe restaurant. Ja. Die hebben die wc's ook opgehangen. Als de bedoeling meer van dat, ja, nou, een beetje uh, is achtig Maar, nee, nou heeft uh, in Australië een vrouw gezegd, ja, dat is vrouwenhaat. Want... Een man, je moet met zijn geslachtsdeel in een mond, in, oh, een, in een, mond, ja. een vrouwelijke mond plassen. Ja. En het gaat gewoon te ver, is uh, concentreren, uh, hoe heet dat? Uh, Concentrerend. Uit, en uitdagend. Ja. En uh, dus uh, die wc-pot zijn, zijn weggehaald. gaat wat overdreven. Maar ik vind eigenlijk, mannen moeten er niet over zeuren. Weet je, alleen maar lekker. Kijk, dat vrouwen, je met een vrouwenmond kapissen. Dus jij pist. Hoppa. Bam, klaar. Volgende. Wist je dat die mond, die mond is van een Nederlandse ontwerpster, hè? Ja, van uh, Meike van Schijndel. Oké. Okay. Mijn nieuws van de week, ja, hoe kan het eigenlijk ook anders? Er is er veel over gepraat. Nee, niet Holleder. Het is uh, Lance Armstrong en het dopingschandaal in het wielrennen. Ah, ja. Verschillende oud-wielrenners zijn... Uh, Ondervraagd en is toch al gebleken dat elke wielrenner in de top doping gebruikt. Ze hebben ook verteld hoe ze dat gebruiken. Um, bijvoorbeeld bij de Tour de France, toen Lance Armstrong nog reed voor US Postal. Hij won zeven keer de Tour achter elkaar. Reed er een man, um, net achter het peloton. En uh, die noemde zichzelf iets van de materiaal of tuinman. En die had een bus vol met alleen maar Epo. Oh. En wat er gebeurt, en dat is ook gezegd, um, waarom... Weet iedereen wel dat het wordt gebruikt, nu ook, want het is onmogelijk om de toer te rijden zonder doping. Nou, dat komt omdat doping uh, zo goed uh, zich ontwikkelt, waardoor het nog niet traceerbaar is. Okay. Het enige wat laboratoria kunnen doen, is bijvoorbeeld uh, urine op te slaan, een paar jaar wachten. En als het wel weer traceerbaar is, dat ze dat dan kunnen vinden. Dat is de enige optie. Maar ja, oh ja het, is, uh, het is nog lang niet klaar, dit verhaal. En is wielrennen dan nog wel echt? Nou, ik denk dat ik het er een beetje uitgestorven is. <laughs> ja, op zich heb je geen moeite mee. Ik vind dat uh, hoe meer doping eigenlijk, hoe spannender de wedstrijden, toch? Ja, voor wel, wel, wel harder ge gereden. Ja, nou ja, we, we, uh, we gaan ongetwijfeld daar uh, meer over horen. Als je, over de je de trouwens, als je trouwens foto's wil zien van uh, die wc optiek, die ik bedoel, ja. die staan op de Facebook van ZFM. Ik oh, oké, okay, die heb je net opgezet. Oké, okay, ja. heel goed. Een nieuwe zondag in Kenmerland. We gaan straks gaan we bellen met Piet van Houten. En Piet van Houten is van Fauna Beheer Eenheid Noord-Holland. En we gaan aan Piet alles vragen over um, de damherten. Want is er nou een damhertenoverschot? En wat kan je daaraan doen? Nou ja, dat later meer, het rond zo kwart voor drie gaan we hem bellen. Dit is nieuw en te gek. Het is de Eric Turner en de nieuwe Avicii. Dancing in my head. caught van Sanford met John Mayer en Heartbreak Warfare. En daarvoor die Eric Turner en de Avicii. Goeie plaats zeg. En het liedje heet... Hoe heet dat ook? Even kijken. Moet ik het even opzoeken weer. Dancing in my head. Ik hoop dat er daar nog veel van gaan horen. Want ik vind het lekker klinken. Ja, dit deentje is bekend, maar... Er is geen eredivisievoetbal. We gebruiken het altijd bij eredivisievoetbal, maar vandaag niet vanwege de WK-kwalificaties. Over de WK-kwalificaties van het WK in 2014 Brazilië gesproken, we kunnen wel van een aantal doornemen. Waaronder Nederland natuurlijk, die speelde vrijdag een uh, wedstrijd tegen Andorra. Iedereen verwacht, nou dat wordt wel een nulletje of zes. Ik vond Nederland zeer matig, Zullen we met 3-0. En uh, Rusland tegen Portugal, is het uh, 1-0 voor Rusland geworden? Ja, opvallend. Ja, ik had Portugese. verwacht dat het Portugal zou winnen. Maar... Wit-Rusland tegen Spanje. De Spanjaarden, Europees, de Europese kampioen. Uh, de Spanjaarden wonen met 4-0. En uh, toekomen of de toekomende... Groeps, uh, groepsgenoten. Ja, de, de, de aankomende wedstrijd tegen voor Nederland zelf dan Roemenië. Heeft met 1-0 gewonnen van Turkije. Servië tegen het talentvolle België werd 3-0 voor de Belgen. En Bulgarije-Denemarken werd 1-1. En als laatste de Duitsers wonnen van de Ieren met 1-6. Uh, de tussenstanden op dit moment in uh, de pool van Nederland. Er, is, uh, er zijn zes ploegen daarin: Andorra op de nummer 6. Estland op de nummer 5. Turkije op 4. Hongarije op 3. En Nederland en Roemenië hebben alles gewonnen. Nederland heeft een iets beter doelstelling. Dat staat op nummer 1. Dus dinsdag is het wel belangrijk, want dan spelen ze tegen mede koploper. Roemenië. Hij is wel tegen andere teams gespeeld eigenlijk in Nederland. Alleen tegen Andorra en tegen uh, Turkije. Turkije, ja. Oké, okay. en Hongarije ja. en Iceland moesten ze dus nog. Ja. Oh. Dus even kijken naar de sport in de regio, de regio ehm um, Even kijken naar het voetbal, want SV Sanford, eerste speelde gisteren tegen AFC Amsterdam. Oh, pijnlijke Nederlandse verloren, maar liefst met 8-1. Komt niet meer heel vaak voor. Sanford staat op dit moment in de middenmotor op plek 7... Het ledenaantal van de Zandvoortse hockeyclub is in twee jaar tijd meer dan verdubbeld. Onlangs werd het de uh, 250 lid in het zonnetje gezet... en inmiddels loopt het ledenaantal, inclusief senioren, naar de 300. Nog meer nieuws over de hockey. De dames van het Zandvoortse hockeyclub ZHC... hebben zich vorige week zondag een overwinning geboekt tegen VVV uit Amstelveen. VVV werd verslagen met 2-10. Vandaag spelen ze de wedstrijd tegen Westerpark... En maandag is bekendgemaakt dat het KLM Open Golf 2013 van 12 tot en met 15 september gaat plaatsvinden. De Kennemer Golf Country Club is de gastheer van het evenement. En tot slot de handbaldames van ZCS. We verloren vorige week helaas met 21, 25 van KD uit Kwakel. De volgende tegenstander is Vido uit Purmerend. 160. Zondag in Kellenland op ZFM Sanford met de MacBrand en de Mac Campbell Brothers, Roses are Red. Zometeen gaan we even kijken wat er is gebeurd in Sanford en omgeving. Het regio-nieuws hoor je zometeen. En dit is leuk, de nieuwe van Doe maar. Ze doen het samen met Gers Pardoel. Dit is Liever dan Lief. Yeah. jou Met jou wil ik wel dit Hang hier met mijn band diep, wil jou het liefste wiepen Jij bent mijn caries van houden En zij is niet eens mijn type Zij is niet eens mijn type Maar wees nou niet zo naïef Ik was zo verbeterd bij jou Want ik ben toch veel liever dan diep En oké, okay, ik heb mijn streken Jij mag alles van mijn veten Maar als je je hart niet met me wilt delen Zal ik hem wel van je moeten zijn. Vind je mij, vind je mij Ik leef YOLO. Ik denk dat niemand van Doe Maar weet wat dat ooit betekent. Oh, dat is echt een, een Weet je wat jolo betekent? You only live once. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Met even wat regennieuws. Wat is gebeurd in Zandvoort en omgeving. Uh, morgen, of vanaf morgen, kun je tijdelijk niet meer via de Van Lennep rijden. De Van Ledenberg wordt afgesloten omdat één van de straat wordt gestructureerd En het riool moet worden vernieuwd. De planning voor de afronding van het project is rond Pasen van 2013. Duurt nog wel eventjes. Je wordt omgeleid richting Haarlem is de route wel normaal. Gaat even duren, hè, zo'n riool? Ja, dat uh, het, he het wordt helemaal veranderd. Dus vanaf, vanaf morgen is het open. Hou er rekening mee en het gaat door tot uh, Pasen 2013. Heb je een elektrische scooter of een snorfiets en rijd je maar door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, dan is dat binnenkort helaas niet mogelijk. Drinkwaterbedrijf PWN gaat elektrische voertuigen uit haar natuurgebieden weren: met uit uitzondering van scootmobiels en elektrische fietsen. PWN wil zijn gebieden met de nieuwe maatregelen aantrekkelijker maken voor recreanten... en de onderlinge hinder tussen de diverse gebruikers verminderen. En sinds vorige week donderdag 11 oktober... was de met licht verstandelijke beperking Mohammed Rekroui vermist. Ik hoop het zo goed uitspreekt. De 26-jarige jongen was voor het laatst gezien in Zandvoort. Gelukkig is hij sinds gisteravond weer gezond... en wel terecht bij zijn ouders teruggekomen. Over de toetracht van zijn verwijning is nog niets bekend. Het aantal reën in de provincie Noord-Holland en Zuid-Holland... is de afgelopen jaren flink gegroeid. De onderzoekers stelden dit jaar uh, wel iets minder dan dan dan, dan vorig jaar... Zometeen gaan wij bellen met Piet van Houten van een Fauna beheer Noord-Holland. En hij vertelt ons straks alles over de danmer ZFM Westkust, weerbericht. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar het draait vooral om buien. En deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. De wind wijdt uit het westen en is matig in de polder en vrij krachtig aan de zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar vallen ook nog steeds buien. De temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Maandagavond en dinsdagnacht overheerst de bewolking en valt er buigen regen. Beleverd. Rit. Mooi hè buigen. Hoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. Let's fly away. Ja, je hebt ze ongetwijfeld wel eens gezien langs de weg. Of zelfs hier in het centrum komen ze wel eens langs de damherten. En het is toch een tijd lang het gesprek van de dag geweest hier in het dorp. En wat is nu de stand van zaken? Aan de telefoon hebben wij uh, meneer Piet van Houten van Fauna Beheer, Eenheid Noord-Holland. Goedemiddag, meneer Van Houten. Goedemiddag. Goedemiddag, we zien ze regelmatig lopen. Ik, uh, ik reed ook laat weer naar huis. Het was, uh, het was redelijk donker. En dan staan ze in groepjes langs de weg. Is er op dit moment nog een overschot? Nou, ik weet niet of je van een overschot kan spreken. In ieder geval wat zo is. En uh, wat u constateert, dat constateren heel veel mensen en wij dus ook. Ja. En wij willen eigenlijk, en uh, met wij bedoel ik de provincie Noord-Holland en de Fauna we willen natuurlijk die hebben, niet langs de weg en niet in de voortuin hebben bij de mensen. Nee, wat is er een schatting uh, qua hoeveelheid? Heb je de enige idee hoeveel herten er uh, rondlopen? Nou, wij doen elk jaar een telling. Ja. En uh, dat is een telling, uh, moment momenttelling noemen we dat eigenlijk. En uh, wat je tel, ja, dat is wat je gezien hebt en dat is dan wat je in ieder geval minimaal aanwezig is. Okay. En dat is zo'n circa 2300 uh, dan heb je een praatje over het hele gebied van ja. Noord- en Zuid-Holland. Oké. Okay. En als je dat um, uh, vergelijkt met bijvoorbeeld 20 jaar geleden, is dat uh, explosief gestegen? Ja, met 20 jaar geleden, uh, ja. Ja, wat is het verschil tussen nu en 20 jaar geleden? Nou uh, ja, eigenlijk bijna geen enkele. Oh, oké. Okay. En uh, op deze manier je kan je natuurlijk wel spreken van explosieve stijging. Ja, dan zeker. Um, wat voor overlast geven deze beesten? Nou, ze horen niet op de weg te lopen. Dat op de eerste plaats. Ja. En hebben we daarmee natuurlijk het gevaar op voor het verkeer. Ja. Daarnaast is er ook nog landbouwschade. En, en natuurlijk de overlast bij particulieren. Denk u maar aan verraadschade in de tuin en uh, dat soort zaken. Ja, en uh, ja, wat is, de, wat, zijn, wat is de leefgewoonte van deze dieren? Wanneer zijn ze bijvoorbeeld actief? Nou, ze zijn de hele dag actief. Dus avonds misschien iets meer als uh, overdag. Ja. Uh, maar in ieder geval is het, uh, is het gewoon zo dat uh, ja, het ideale leefwereld voor Damheffen is eigenlijk in de duinen. Ja. En ze uh, spreden, ja, daar hebben ze weinig mee te maken natuurlijk. Ze spreden net zo makkelijk buiten die duinen en um, al pas te blijven. En wat dat betreft uh, hebben ze een eigen, uh, eigen billetje en, uh, en daar maakt ze ook van. Ja. En hoe komt het dat ze, dat ze dan eens op de weg lopen? Ik ze uh, kan aanrijden of zo? Ja, hoe komt dat? Dat is gewoon omdat Damherten zich uh, niet aantrekken van een, uh, een gebied zoals uh, de mensen dat wenst. Wij willen gewoon als uh, provincie en als fauna beheren uh, dat, uh, dat de Damherten in de duinen blijven. En we denken de Damherten gewoon anders over. Er zijn, ja. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk een gegroeid proces, hè. Het is niet zo van uh, dat uh, die damherten uh, altijd op de openbare weg gelopen hebben. Nou ja, die dam die houden denk ik niet in de gaten van... oh, dit is een weg, uh, daar gaan nee. we niet langs natuurlijk. Nee, dus, uh... ja, het maakt er niet uit. Nee. Hey, uh, komende tijd is natuurlijk weer de winterperiode. Wat verandert er dan uh, voor deze beesten? Is er dan ook sprake van dat ze misschien meer naar het centrum hier komen in Zandvoort? Nee, dat, is, dat, dat hoeft niet. Dat is niet per se eigenlijk wat er samen is. Um, op dit moment is er een, er wordt er een groot hekwerk gerealiseerd... tussen het afstandswaterleidingduin ja. en het overige gebied. Dat hek is nog niet helemaal afgesloten. Okay. Waar we naar streven is dat de in, in zo rond deze tijd in de prijk over de mannelijke damherten het leefgebied intrekken in verband met de partij, de bron. Ja. En als dat ten einde loopt... dan uh, zullen wij uh, zien dat die damherten... en met name de jongere damherten eigenlijk weer naar buiten willen. En dan is het zaken om dat damhekwerk, dat kerend hekwerk, te sluiten. Oké. Okay. Desalniettemin. En dan zult u begrijpen, is het een nieuw hekwerk... En zullen we aan beide zijden van het werkwerk nog steeds dan net aantreffen. Ja, precies. Maar um, ja, er was sprake van, um, tenminste dat heb ik gelezen, dat er sprake was om de herten af te schieten. Um, ho hoe is dat plan nu? Er uh, is op zich nog steeds sprake van. Ja. Alleen is het zo dat uh, dat kan alleen maar op basis van een ontzetting. En die die is op dit moment verschorst door de rechter. Oké. Okay. Die vraagt een... Uh, een, een herziening eigenlijk op het besluit zoals de provincie dat geschreven heeft. En aanstaand donderdag is dat, de 18e, ja. is daar eh, op de provincie een horrorzitting. En daar zullen wij en de de bezwaarmaker ook eh, vertellen hoe we het erover denken. Want wat verwacht u van deze uitspraak dan? Wat ik verwacht, ja. ik verwacht dat, uh, dat de provincie uh, aanpassingen zal doen. In het besluit, ja. eigenlijk conform uh, de, de, zeg maar, de bevindingen van de rechter, en vervolgens zal dat besluit uh, weer toestaan dat het dan heten die zich het buiten het hek begeven ja. en bevinden ook op dit moment, dat die in namen kunnen komen voor afschot. Oké, okay. ook in namen komen voor opzettelijk verjagen naar het leefgebied toe, ja. en dat is dus. Uh, in de duinen. Oké. Okay. Um, stel je voor, ik heb een huis in de, in, bij de duinen en ik krijg uh, regelmatig krijg ik uh, die dieren op bezoek. Is er iets mogelijk waardoor ik dat kan voorkomen? Ja, eh, mogelijk is het wel, maar of het redelijk is, dat weet ik niet. Dat kan ik niet beoordelen per individueel geval. Ja. Maar je zou je tuin moeten afsluiten voor uh, met een hek. Eh, ja, dan precies. Als ze niet in kunnen komen. Vult ja, ja. u eens. Ja. En uh, wat nou als ik een hert in mijn tuin heb, wat moet ik dan doen? Ja, uh, als u dat niet wilt, dan moet u hard boel roepen. Haha, <laughs> dat uh, uh, nou, lijkt me duidelijk te doen op dit moment. <laughs> nou ja, ik denk en, misschien. Uh... En, eigenlijk, en eigenlijk is dat, en dat is heel vervelend natuurlijk. Eigenlijk is het nog wettelijk verboden ook om dieren opzettelijk te verontrusten. Oh, oké. Okay. Dat oh. wil iedereen best wel snappen uh, vanuit je boel roepen dat dat allemaal niet bedoeld is om zo'n dier opzettelijk te verontrusten, maar je een hem wel uit je tuin. Ja. Oké. Okay. En tot slot, uh, laatste vraag. Hoe lang gaat het denk je nog spelen um, in Zandvoort en omgeving? Tot het probleem is echt is opgelost? Ja, dat gaat al een paar jaar duren. nog. Ja, oké. Okay. Ja, dat is niet iets van vandaag of morgen. Het nee. is een proces wat op gang uh, is gebracht al. En, en, en dat uh, zal er uiteindelijk toe leiden dat. Uh, ...dat je dan net in, uh, alleen nog maar in het leefgebied in de Duinen voor zullen komen. Ja. Maar ja, we weten hoe dat gaat. Door een zuidenpad, uh, wat zeg maar door een hek gaat, er blijft een poort openstaan. Aan de kant van het strand uh, ja, er komt geen hekwerk dus via het strand kan, uh, kunnen hechten ook nog naar buiten komen. Ja. Maar het wordt wel aanzienlijk minder. Nou ja, dat is goed om te horen. Uh, meneer van Houten, dank u wel voor deze toelichting. En een hele fijne middag verder. Oké. Okay. Oké, okay, dag hoor. Oh, dag, Piet van Houten van Fauna Beheer, eenheid Noord-Holland over de Damherten. Hopelijk ben je nu bijgepraat en weet je wat de plannen zijn voor de toekomst. Goed, de zondagmiddag, zometeen deel 2 van Zondag in Kermeland. Het is 5 voor 3 en dit is Bruce Springsteen. En we take care of our own... The map that leads me home I've been stumbling on good hearts Turning to stone The love of good intentions Is gone dry as a bone We take care of our own We take care of our own Wherever this flag's from Jack to the Superdome. Rainbow Hill, the Calvary State Home. Bless home, we take care of В нашем доме поселился замечательный сосед Мы с соседями не знали не верили в что у нас сосед играет на